6 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Goedenavond. Gaddafi hervat aanvallen op Misrata. Verwarring over stralingsniveau Fukushima en snelweg dicht voor test. Het weer, nog steeds veel zon, komende nacht vriest het licht... en dan morgen en dinsdag opnieuw zonnig lenteweer. De gevechten in Libië zijn in alle hevigheid verder gegaan vandaag. Troepen van Gaddafi hebben aanvallen uitgevoerd op de stad Misrata. Verslaggever Lex Runderkamp is vandaag naar Ashdabia gereden. Een strategisch belangrijke stad die sinds gisteren weer in handen is van de opstandelingen. En voor de uitzending sprak ik hem via een satelliettelefoon... en ik vroeg hem wat hij aantrof in Ashdabia. Uh, nou ja, duidelijk spoor van de uh, operatie van de internationale coalitie. Zware vernietigingen qua tanks en qua artillerie. Maar wat ik ook vooral aantrof waren hele optimistische uh, mensen uit Oost-Libië. Tot gisteren was men hier ook zeker de rebellen in een beetje de slachtofferrol. Zo van wij kunnen niet op wij hebben steun nodig. Maar nu ze dus die steun gekregen hebben met de luchtaanvallen op het zware materieel van Gaddafi, merk ik een ongelooflijk optimisme. Dus Ze zien ons nu eigenlijk als hun luchtmacht. En men is erg optimistisch en, en ja, zegt dat ze nu in grote snelheid optrekken naar de geboortegrond van Gaddafi zelf. Uh, dat is hier niet ver vandaan, een paar honderd kilometer in de stad. Wat zag je onderweg? Onderweg zie je dat alle plekken waar gevochten is, eigenlijk nu toeristische trekpleisters zijn geworden. Er stopte een autootje voor me, daar zat een hele familie uh, in. Twee zonen op de achterbank met een mitrailleur op hun schoot. En op de linkerknieën een, een dochtertje, een zoontje. Voor in de auto uh, vrouwen. En die, die bezoeken de plekken waar dus uh, de uh, internationale coalitie uh, gebombardeerd heeft. Het heeft allemaal geleid tot een enorm optimisme. En uh, men gaat hier echt vanuit dat de internationale gemeenschap nu ja zeg maar opereert als hun uh, luchtmacht. En je hoort misschien nu op de achtergrond alweer dat er toeterende van auto's voorbij komen. Uh, het optimisme hier is enorm toegenomen. Verslaggever Lex Runderkamp vanuit Libië. De alarmerende melding over sterke radioactiviteit... bij de kerncentrale in Fukushima was gebaseerd op een vergissing. In een plas water in het gebouw van reactor 2... zou de straling 10 miljoen keer zo hoog zijn als normaal. Medewerkers werden onmiddellijk geëvacueerd, maar het bleek loos alarm. De gegevens zijn verkeerd gelezen, zegt de centrale. Een woordvoerder bood daarvoor excuses aan. Het resultaat van een tweede meting is nog niet bekend... Door de evacuatie van de medewerkers zal het nu weer langer duren... voor de situatie onder controle is. Op de Tevaf Kunstbeurs in Maastricht... zijn verschillende topstukken niet verkocht. Onder meer de grote publiekstrekker Rembrandt uit 1658... vond geen nieuwe eigenaar. Het werk, Portret van een man met handen in de zij... had 34 miljoen moeten opbrengen. Het is een van de weinige schilderijen uit de latere jaren van Rembrandt... die nog in handen zijn van particulieren. Het duurste stuk dat dit jaar op de TFAF werd verkocht... was een vroege sculptuur van de Spaanse kunstenaar Miro... en waarvoor 5 miljoen euro werd betaald. De die trok dit jaar 73.000 bezoekers. en Dat zijn er iets meer dan vorig jaar. De tiendaagse beurs sluit rond deze tijd. In Haarlem heeft een man bijtend zuur... in het gezicht van een voorbijgangster van 65 gegooid. En dat gebeurde rond half vier vannacht, zegt de politie. Zij was onderweg van een parkeerplaats naar haar woning. En toen heeft zij van een onbekende man een bijtende stof in haar gezicht gegooid gekregen. Ja die mevrouw die heeft in de omgeving naar hulp gezocht. Uh, gelukkig woont daar een familielid. En daar heeft ze aangebeld en die heeft onmiddellijk voor hulp gezorgd. De vrouw is met brandwonden opgenomen in een ziekenhuis. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. President Assad van Syrië zal de noodtoestand opheffen. Daarmee voldoet hij aan een belangrijke eis van de demonstranten. De noodtoestand geldt al sinds 1963. Verder werd een toespraak aangekondigd van Assad... waarin hij zal ingaan op de onrust in het land. Syrische bewind liet vanochtend al de activiste Diana Jawabra vrij. Haar arrestatie, ruim een week geleden in de stad Daraa... leidde tot extra protesten tegen het bewind van Assad. Jawabra werd opgepakt toen ze demonstreerde... voor de vrijlating van politieke gevangenen en scholieren die hadden meegedaan aan de demonstraties. Dit weekend zijn er bij die demonstraties in Syrië... waarschijnlijk meer dan twintig doden gevallen. De snelweg tussen Helmond en Eindhoven is de hele dag dicht geweest... omdat TNO er testen hoe je spookfiles kunt vermijden. En dat zijn files die ontstaan als een automobilist plotseling remt... waardoor de auto's achter ook moeten remmen. En er werd getest met speciale kastjes. Trudy van Rijswijk die volgde de operatie met de TNO'ers in het testcentrum. Ja, wij zijn er klaar voor. Oké. Okay. Ja. Uh, de laatste bestuurder staat nou in zijn auto. En dan uh, zijn we klaar om te rijden. De regiekamer van uh, TNO, waar alles uh, precies gevolgd kan worden... wat er op die A270 gebeurt. Bastiaan Crosser, jij bent hier op opperhoofd. Hoeveel auto's doen er mee deze keer? Minder dan de vorige keer volgens mij. Vandaag doen er uh, 70 auto's mee. En wat is de bedoeling? De vorige keer hadden alle auto's een systeem. Wat wij deze keer doen... Is dat maar een gedeelte van de auto's een systeem heeft. Omdat we willen laten zien hoe de introductie naar de toekomst eruit kan zien. Dus doordat maar een gedeelte van de auto's dit systeem heeft. Want zo gaat het straks in het echt ook. Niet alle auto's op de weg hebben zo'n kastje. Exact. Uh, vergelijk het met de introductie van uh, de mobiele telefoon of uh, de smartphone. Dat zijn processen die uh, ja, stapsgewijs gebeuren. En dat zal ook uh, hiermee zo zijn. Thijs, die is er al bij De opstelling is die goed? systeem lijkt ook te Ik zie alleen nog wel een groot gat. Dat zijn jullie ongetwijfeld ook op het TGL. Hoe kunnen die automobilisten, die arme, de zielige de automobilisten... die geen kastje hebben, dan toch meedoen in dat hele systeem? Aan de bouwkant zijn een aantal camera's. Die kijken of er ergens een file ontstaat. En op het moment dat het gebeurt, zijn er slechts een aantal auto's... die daarop reageren. Die passen hun snelheid aan. Stel je voor dat het is druk. De auto's gaan wat langzamer rijden. Op het moment dat die druk te verdwenen is, gaan die enkele auto's harder rijden. Maar doordat het slechts een aantal auto's zijn... kan je toch het geheel van de vloot van auto's meenemen. En daardoor de files verminderen. Want degene die achter uh, iemand rijdt met een kastje... die denkt, hey, hij gaat harder, dan doe ik dat ook. En hij gaat langzamer, dan doe ik dat ook. Exact. Je moet je voorstellen dat mensen niet heel erg hard gaan remmen. Je moet het vergelijken dat mensen in principe hetzelfde gedrag blijven vertonen. Net zoals in het normale verkeer. Maar dat ze gewoon iets eerder al weten dat ze moeten reageren. Ze weten iets eerder dat er een file ontstaat. Dus gaan ze ook iets eerder remmen. En omgekeerd... Op het moment dat een file verdwenen is, zullen zij ook sneller weer hun snelheid gaan verhogen. De voertuigen zijn nog wat aanschuiven, hè? Thijs, zet je straks die uh, schokactie weer neer bij camera? Bij, uh... Goed, het werkt dus allemaal uh, redelijk in de theorie. Hebben de autofabrikanten ook belangstelling? Willen ze meedoen? In deze praktijkproef uh, werken wij samen met de industrie. Partijen als TomTom, uh, Tom, NXP, Piek als onderdeel van het spitsproject. Dus we zijn gezamenlijk al die stap aan het maken om dat uiteindelijk in de auto's te gaan krijgen. Maar het is dus nog even doorwerken, begrijp ik. We moeten nog even hard doorwerken, zeker. Deelstaatsverkiezingen vandaag in het Duitse Baden-Württemberg. Het gaat vooral tussen de CDU van bondskanselier Merkel en de Groenen. En die Groenen doen het goed in de deelstaat, vooral door de crisis bij de Fukushima centrale in Japan. Veel Duitsers stemmen op de Groenen omdat ze de Duitse kerncentrales willen sluiten. Correspondent Wouter Meijer, heb jij al een eerste exit poll binnen? Ja, die zijn om zes uur bekendgemaakt. Um, dat betekent, en daar is inderdaad uitgekomen wat de voorspellingen al waren. Groot verlies voor de CDU. Uh, ze raken zoveel stemmen kwijt dat ze niet meer kunnen regeren. Dat ze samen met hun coalitiepartner de Liberalen geen meerderheid meer hebben. Want de oppositie krijgt de meerderheid. De SPD en de Groenen. Dat is dan vooral te danken aan de Groenen die een enorme winst hebben geboekt. Van 11 naar 25 procent. Dus bijna verdubbeld. Daarmee de tweede partij in de deelstaat zijn geworden. En iets groter dan de SPD. Dus dat betekent dat die nieuwe coalitie die kan gaan regeren niet meer rood-groen is. Dat hebben we vaker gezien in Duitsland. Maar voor het eerst in een deelstaat groen-rood. De eerste groene premier in een de Duitse deelstaat. Ja, de CDU is al 58 jaar aan de macht in deze deelstaat. Hoe groot is deze nederlaag voor Merkel? Nou, je kan niet altijd historisch zeggen, maar dit is wel echt een historische verandering. Het is een deelstaat die eigenlijk een beetje uh, werd gezien als een familiebezit. Als een kroonjuweel van het CDU. Daar zijn ze van nature aan de macht. Bijna 60 jaar, je zegt het al. Uh, veel prominente partijleden komen er vandaan. Het is op, de op twee na grootste deelstaat van Duitsland erg belangrijk voor de economie. Mercedes komt er vandaan. Porsche, Bosch. Uh, het is ook persoonlijk voor Merkel natuurlijk erg pijnlijk. Omdat zij zich vanaf het begin erg in die campagne heeft gestort. Uh, er was een groot conflict over een nieuwbouwproject van het Stuttgart-station. Daar is ze persoonlijk naartoe heeft altijd gezegd, ik steun hier de premier. Ook in de kernenergiezaak van de afgelopen twee weken... heeft Merkel steeds haar eigen partij gesteund, veel campagne gevoerd. En natuurlijk die grote ommezwaai gemaakt door te zeggen... we gaan nog eens een kijken naar de kernenergie. De zeven oudste centrales, die doen we de komende drie maanden dicht. En De vraag was of de mensen dat zouden zien als een verkiezingstruc... of dat ze zouden geloven dat Merkel echt bekeerd was. Nou, het resultaat is duidelijk te zien. Ze geloven de CDU niet meer, ze geloven Merkel dus ook niet meer. En Zijn de Groenen nu echt een, definitief een echte volkspartij geworden? Precies, dat is de andere kant van het verhaal. Dat is de doorbraak van de Groenen als je zo'n grote deelstaat met toch van oudsher een zeer conservatieve bevolking. Eh, als je die kunt krijgen en daar de premier kunt leveren. Dat betekent dus ook dat heel veel kiezers... uit zeg maar, het midden van de maatschappij nu ook voor de Groenen hebben gekozen... zodat die Groenen vanaf vandaag definitief een grote volkspartij gaan worden. Correspondent Wouter Meijer. Een man in Amsterdam-Zuidoost heeft een val van de negende verdieping overleefd. De politie kreeg vanochtend rond zeven uur een melding van geluidsoverlast. Toen agenten op het adres aanbelden, werd er niet opengedaan. En daarop ging de politie naar binnen. De bewoner viel of sprong vervolgens van het balkon van 9 hoog naar beneden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en is buiten levensgevaar. Omdat er politie bij betrokken was, doet de Rijksrecherche onderzoek naar de val van de man in Amsterdam. In Frankrijk lijkt de opkomst bij de regionale verkiezingen opnieuw erg laag te worden. Bij de eerste ronde, vorige week, was de opkomst met 44 al historisch laag. En vandaag lijken nog minder mensen naar de stembus te gaan. Bij de eerste ronde scoorden de socialisten met 25 het hoogst. De UMP van president Sarkozy deed het slecht met 17 Het Front National deed voor het eerst onder leiding van Marine Le Pen mee aan de verkiezingen. En het fonds behaalde met 15 het beste resultaat... uit de geschiedenis van de partij. Vier alpinisten zijn gisteren omgekomen door een lawine op de Mont Vélan... in de Zwitsers-Italiaanse Alpen. Ze maakten deel uit van een groep van elf mensen... en één van hen wordt nog steeds vermist. Reddingswerkers zoeken sinds het licht is weer met helikopters... naar de vermiste toerist. En de bergbeklimmers komen uit Frankrijk... en ze waren zonder gids aan de beklimming begonnen. In het gebied gold een lawinewaarschuwing. Sport. Dat was de laatste dag vandaag van de wereldkampioenschappen baanwielrennen. En daar heeft de Nederlandse ploeg drie medailles veroverd. Teun Mulder die pakte in Apeldoorn het zilver op de kilometer tijdrit. En het was een zware race voor Mulder. Alles duseren: mijn benen, mijn rug, mijn buik, alles. Ik moest net overgeven en dan uh, ben je heel blij, maar ook heel beroerd. En nu voel ik even dat ik weer goed ben en terug ben op adem. Maar ja, het was echt een hele zware race. Op de koppelkoers zorgden Theo Bos en Peter Schep voor een bronzen medaille. En ook Kirsten Wild eindigde als derde op het onderdeel Omnium. In totaal heeft de Nederlandse ploeg vijf medailles veroverd in Apeldoorn. Dan de weg, want daar heeft Tom Bonen voor de tweede keer in zijn carrière Gent Wevelgem gewonnen. De quicksteprenner was de beste in de massasprint. Zoals iedereen weet, uh, is sprinten niet echt mijn favoriete bezigheid. Niet meer. En uh, het was dan ook meer een bang hartje vandaag dat ik, dat ik aan ging. Het was van heel ver. Maar uh, het is voor mij ook een teken dat de conditie wel goed zit. En het belangrijkste is nu dat ik, uh, dat ik toch geen tweel hem uh, win. Nou, hoe hebben de Nederlanders het dan gedaan? Lars Boom was de beste, hij werd negende. Mark van Bommel die heeft de trainingskamp van Oranje verlaten. Hij moet ook het tweede EK-kwalificatieduel met Hongarije aan zich voorbij laten gaan. De middenvelder van AC Milan is niet genoeg hersteld van een bovenbeenblessure. Oranje speelt overmorgen in de arena tegen de Hongaren. Verkeersinformatie. Bij de AWB Erwin de Hart. Ja, op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... door de wegwerkzaamheden van dit weekend... tussen Eenbrugge en Laren nu nog 3 kilometer file. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij Zoete Rijndijk 2. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam... tussen Knoop het Zaandam en Knoop het Koenplein 3 kilometer. En dat komt door een file op de A10-ring West naar Den Haag... voor de Koentunnel nu 2. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen Knoopert Rotterpolderplein en Knoop het Raasdorp 4 kilometer... Op de A28, Amersfoort-Utrecht, voor Utrecht 3 kilometer. Tot slot de A58, op zoom voor de Vlakentunnel 4 kilometer. Nog een keer het belangrijkste nieuws van dit moment. Opnieuw gevechten vandaag in Libië. Een flinke nederlaag voor de CDU-partij van Angela Merkel... bij deelstaatsverkiezingen in Baden-Württemberg wonnen de Groenen. En op de TFAf Kunstbeurs in Maastricht... er zijn verschillende topstukken niet verkocht. Dit is Radio 1, VPRO. Plots Chris Baeyema en Jan Jerstijn. Chris? Ja, wordt heel spannend, of niet? Nee, nee, nee, oh. nee, nee. Kun jij tegen je verlies? Oeh. Eigenlijk niet heel... Nou, ik heb het geleerd. Maar diep van binnen helemaal niet. Ik ben heel competitief. Ja? ja ik kan heel goed tegen mijn verlies. Ach. Ik kan alleen niet zo heel erg goed tegen één ding. Dat is net niet winnen. Nee, dat is heel erg. Ja. Ik weet ook nog heel goed wanneer ik net wel won. Dat zijn de mooiste overwinningen. Precies. Maar net niet. Oh. Maar het blijkt ook echt uit onderzoek. Dat is wel geestig. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt dat onderzoek onder Olympische Spelenwinnaars... mensen die goud winnen, zijn dolgelukkig. Oh. Mensen die brons winnen, die denken, okay. ik heb tenminste een prijs. Ja. Maar zilver, zilver die kijken de... gewoon altijd, als je, als je zou inzoomen met de camera... toch een beetje beteuterd. Dan maar liever niets. Dan maar liever niets, nee, want die blijven dus denken... ik zat zo dichtbij, ja. ik had kunnen winnen. Dus eigenlijk, hoe dichter je bij je einddoel komt... hoe groter de frustratie als je verliest. Als je het niet haalt. Ja. En wij zaten te denken, waar zie je die frustratie beter... dan in de Rijnhal in Arnhem... bij de internationale hondenshow. Tuurlijk. Hij heet op de stamband Catenus Pompkin. En in huis heet hij Pepijn. Dat is sint Bennett, maar is voor de eerste keer op show. Mm. U moet nog, of niet? Ik moet nog, ja. De groep hierna, jonge reuwen, ja. Dus is, uh... De show voor het kampioenschap. Er zit wel gezonde spanning bij je. Behoorlijk. Mm. <laughs> <laughs> nu gaat ze kwispelen, maar in drink ging ze niet kwispelen. Waarschijnlijk door mij, omdat het toch al gespannen was. En kwispel is beter. Nou, het staat wel wat vrolijker in. Hè? Wat doet u ervoor om te proberen te winnen? Uh, alles. Uh, ons hele leven draait om onze bulldog. <laughs> 2400 wind- en waterhonden, das- en zweethonden, pinchers, schnauzers... molossers en andere trouwviervoeters. Dingen mee om de beste te worden van hun ras. Maar de dieren zijn niet altijd even competitief als hun baasjes. En dan kan het misgaan. Verslaggever Katinka Beer ging op zoek naar de bijna-winnaar in het gezelschap. Tweede. Tweede, geworden. Tweede geworden, ja. Hij liep niet zo echt tenderend. De maar er, komt, ja, er zijn al wat honden voor geweest en dat vindt hij wel lekker uit... Dus en dat, dat gaat dan voor bij hem dan. Want Hoe ziet het eruit als een hond goed loopt? Hoe, hoe moet dat dan gaan? Nou, als ze echt heel mooi statig lopen. Hè, dat ze zich laten zien. Van hier ben ik. En dat is het. Dat, dat wil een keurmeester graag zien. Mijn hond heeft die heel slom is. En die zegt van nou. Uh, van mij uh, hoeft het dan maar niet. Nou dan krijg je zo'n uh, ZG of zo. Wat betekent dat dan? Uh, zeer goed. Maar uh, ik zou daar niet zo grote tevreden mee zijn. Ja, BZG, een uh, hutje, is wel goed, hoor. Een goed heb je ook nog. En een goed, dat is echt een teleurstelling. Ja, nou, ik vind dat helemaal niet goed, zou ik maar zo zeggen. Het ja. moet een uutje zijn. Ja, uit Muntens. Ja, je hoeft volgens mij geen hondenbezitter te zijn om dit gevoel te herkennen, toch? tweede plek. Nou, maar in dit geval zou je nog wel kunnen zeggen, het lag niet aan mij, het lag aan de hond. Het was de hond, het was precies. De hond. Maar, maar dat gevoel, je hebt een droom, je weet precies welk doel je moet bereiken om gelukkig te zijn en dan zie je het voor je ogen misgaan. Ja, het is natuurlijk nog treuriger als je het wel bereikt, die droom, maar dat het gevoel wat je van tevoren dacht, dat je zou krijgen dat dat dan ontbreekt, dat is nog treuriger. Dit is Plots, met wonderlijke, ware verhalen rond één thema. En vandaag is dat thema net niet. Eigenlijk de pilot-uitzending. De nulde aflevering zou je kunnen zeggen van Plots. We hebben de verhalen ooit eerder uitgezonden, maar vandaag in nieuwe versie nog één keer. Vier mensen gaan vandaag volgen die dromen van erkenning, van de grote doorbraak van de liefde of van een ander leven. Het doel lijkt zo dichtbij, maar blijkt net niet dichtbij genoeg. In de eerste acte het verhaal van een man die de top wel bereikte. Het hoogste punt van de wereld, maar het geluk was van korte duur. Acte 1, het hoogtepunt. Een verhaal gemaakt door Maartje Duin. Moet je je voorstellen dat je op de top van de Mount Everest hebt gestaan? Dan heb je voor de rest van je leven een verhaal. Dan moet je keer op keer dezelfde vraag beantwoorden. Wat denk je als je zo dicht bij die top bent? Je denkt een minuut vooruit. Het is nu, oh jee, mijn schoenen moeten aan. Die zijn nog koud. Zorg ervoor dat je je waterbakje niet omgooit. Want als je je water verliest, ik ben je ook gezien. Want je moet natuurlijk veel drinken op hoogte. Um, mijn hemel blijft het nog lang koud als je weer aan het klimmen bent. Want die zon die blijft heel lang onder. Je gaat midden in de nacht weg. En uiteindelijk, pas boven de Hillary Step. Dus dan een stukje, je hebt dus de zuidtop. Dan klim je over een heel smal prachtig graadje naar de Hillary Step. En dan kom je uiteindelijk op een vlak deel, waar je aan de top gaat van Everest, die dan nog een heel eind doorloopt. En daar besef je van: kan toch niet waar zijn? Ik ben alle moeilijkheden voorbij. Het is nu alleen nog maar stap, stap, stap. Het weer slaat nog niet om. En daar kwam eigenlijk het moment dat ik in elkaar stortte: zoiets van nou, emoties. Brok in je keel, het ijs van je kap weghalen en denken: van, nee, dat, dat kan niet. En dat was echt wel vlak, ach, zeker nog een kwartier voordat ik echt op de daadwerkelijke top kan. Dat vergeet ik nooit. Dat, dat moment, dat ik, toen ben ik gaan zitten bij mijn pikkeltje zo. Moet ik niet uitglijden hier. En toen denk ik, zit wat verder. Nou, dan kom je op die top en daar wordt gehuild. Koud, het was zo koud, maar het was helder. Normaal gingen er altijd van die pluimen en wolken aan de toppen. En nu gingen er zachte wolkjes van die soesjes als het ware. Uniek. Dit is het verhaal van René de Bos, een trouw FC Den Haag supporter met een buikje... die aan zichzelf refereert als dat kleine bolle mannetje. Op 7 oktober 1990 staat hij op 8.848 meter hoogte. Vraag hem niet hoe hij hier terecht is gekomen, want dan zegt hij... Het is een heel saai verhaal, wil je het echt horen? Of... Oké, okay, kort dan. René is biochemisch analist in die tijd en bergbeklimmer in de weekends. Hij wil eigenlijk naar de Garsjebroem in Pakistan dat jaar. En meldt zich aan bij een Franse expeditie. En toen kreeg ik een paar maanden later een briefje van... Uh, we gaan niet naar Pakistan, maar we hebben een permit gekregen. Toen stond je nog op een lijst om... dus die permits, ja, je moest een soort wachttijd, hè. Je kon niet met alle teams tegelijk naar Everest. En toen uh, kregen ze een permit voor Everest. En toen zei ik, nou, dat kan ik niet betalen. Dus. En Everest was ook totaal niet op mijn netvlies. Hoezo was Everest niet op jouw net? Omdat ik niet die ambitie had om zo nodig naar de top van de wereld te gaan. Maar Nepal, dat sprak me al jaren aan. Daar moest en zal ik een keer naartoe. En toen kreeg ik dat formuliertje. Toen werkte ik nog in het zuidenziekenhuis dus. En uh, ja, ik denk dat was toen iets van 100.000 Franse francs. Wat uitkwam op 33 met kosten en alles erop en eraan 35.000 gulden. Dus ik heb dat voordat weggegooid. En als het oud papier, bij wijze van spreken, een week eerder was gekomen dan was ik misschien niet eens naar de Everest gegaan. Toen dacht ik, op een gegeven moment in het ziekenhuis ging ik erover praten. Zei een, uh, een arts waar ik op voor werkte, die zei van, joh, kunnen we toch een sponsoring voor je krijgen? En die is gaan lobbyen. Toen kwam er een beetje sponsorgeld los. Toen heb ik dat volletje gauw uit de oude kranten gehaald. En gezegd van, joh, mag ik mee? Toen zei ze, oh, je bent diegene van toen, ja. Kom eens een keer langs. Weet je, hier in de, bij de Alpenvereniging kwamen zelfs opmerkingen in, de, in een van die... Toen de tijd de hoogtelijn, nee hoe heet het nu? lijn toen de tijd de Bergvriend of bergids. In het nieuws heb je zo'n kolom. En dan stond er iets van: uh, Oh, by the way, er schijnt ook een Nederlander op Everest onderweg te zijn. puntje, puntje. puntje. Ze wisten niet eens wie ik was. Helemaal niks. En dat vond ik ook prima. Dat, dat strookt ook wel met het verhaal. Het Everest kwam op mijn weg en ik ging gewoon net tussenuit. En ik ging met Fransen. Dus Nederlanders wisten het amper. Let op: we hebben dus twee dingen: de Everest-beklimming en het verhaal over de Everest-beklimming. Een verhaal dat niet helemaal strookt met het beeld dat René van zichzelf had. Want ik ben van mening, en dat is totaal in tegenstrijd... met wat sommige anderen zeggen, dat je ook heel veel kan genieten... van een expeditie, ook al duurt hij zelfs twee maanden... als je de top niet haalt. Maar op het moment dat je dan echt daar bent... denk je van, nu kan ik echt gaan vertellen dat ik het gehaald heb. Want dan is natuurlijk die Nederlander die, zoals dat in de... De bergvriend van de NKBV stond, KNV. Er schijnt ook een Nederlander op Everest te klimmen op het moment. Nee, die blijkt opeens op die top te staan. Dus al die, die, die puzzelstukjes, als het ware, die vallen in elkaar. Van jezus, fuck het is Everest, man. Die staat op het allerhoogste punt van de wereld. Ik ben teruggekomen in het basiskamp. En um, heb daar met mijn asgrauwe gezicht en vermoeidheid in het basiskamp gezeten, opgeknapt. En toen kwamen we natuurlijk ook op een gegeven moment de Sherpas terug en die gaan met je feest vieren. En die komen naar je toe en die zeggen van, uh, congratulations sir, you are the first Dutch on Everest. En toen heb ik dat eigenlijk niet eens zo in mijn, een beetje in me opgenomen van ja het zal wel. En toen zei ik ook van ja God, uh, 84 is er toch een expeditie geweest die zegt geslaagd te zijn. No no sir, the other one was a big liar, we all know. In 1984 staat Bart Vos als eerste Nederlander op de Mount Everest. Maar vrij snel na zijn terugkeer gaan in het Alpine wereldje geruchten rond. Het verhaal van Vos zou niet kloppen. Hij heeft geen foto's van zichzelf op de top en hij liet er ook niets achter. Toen jij met die uh, Everest beklimming bezig was... had je Totaal niet het idee van ik zou wel eens de eerste nee, Nederlander? Nee, never ever. Nee. Ik vaag waren mij geruchten bekend. Maar wat moest ik daarmee? Ik had Everest beklommen. En dat gevoel van, congratulations, you're the first Dutch on Everest. Ja, dat was mooi. Maar wat moest ik er verder mee? Ik kon toch niet bewijzen dat Bart Vos er niet gestaan had? Met dat idee komt hij terug in Nederland. En met een schuld van 15.000 gulden. En Uiteindelijk heb ik nog jarenlang dat gewoon afbetaald. Met lezingen uiteraard over Everest. Met mooie plaatjes, een mooi verhaal, anekdotes. Genieten van de bergen en op de top komen. Met het gevoel, met mooie muziek, maar nooit met het idee van... aan het eind, zo heeft u genoten allemaal, dank u wel voor het applaus. En by the way, ik ben de eerste, hè, dat weet u toch wel. Nou. Ondertussen heeft René zijn vrouw ontmoet. Hij zegt zijn baan in het ziekenhuis op en begint zijn eigen reisorganisatie. Maar in het Nederlandse klimwereldje hoort hij er nooit echt bij. Op feestjes merkt hij dat Bart Vos en hij nooit samen zijn uitgenodigd. Pas jaren later spreken ze elkaar voor het eerst. De oppadbeurs bestond toen nog in Den Haag hier. En daar liep Bart Vos, die deed daar een lezing. En uh, ik zag hem en ik ken hem van gezicht. Dus ik zei, hé hey, Bart. En hij draaide me een weer zijn kop om. En dat vond ik zo kinderachtig. Dus het eind van die dag was er borrel op de oppadbeurs. En ik zie Bart Vos staan met een biertje, een sigaretje. En ik denk, goh, wat staat hij daar triest alleen. Dus ik ben naar Bart toe gegaan. Ik zeg, Bart... Als ik jou goed gewoon hallo zeg, kan je toch gewoon hallo terugzeggen? Nou ja, ik zou niet weten waarom. Want ik vind je... Waarom zou ik dat doen? Ik snap nou, dat ik de hand uitsteek en zeg hallo. Nou, ik vind niet dat ik dat hoef. Trouwens, ik vind je een beetje een dom mens. En toen heeft hij me op mijn ziel getrapt. En toen heb ik gezegd, Bart... A, ken je mij niet? Dus je weet helemaal niet of ik dom ben. Maar B, weet ik wel dat jij dom bent. Want jij draagt een groot probleem met je mee en jij gaat een keer onherroepelijk voor de bijl. Vier jaar later, in 2001, komt het boek 1 Meter Everest uit. Het is geschreven door Mariska Maurik... die in 1984 mee was op de Everest-expeditie. Bart Vos, schrijft Maurik, heeft bij terugkomst in het basiskamp tegen haar gezegd... dat hij de hoofdtop niet bereikt had. Een uitspraak die hij later herroept. Volgens Maurik is de zaak in de doofpot gestopt omdat een geslaagde expeditie meer sponsorgeld opbrengt dan een mislukte. Vos spant daarop een bodemprocedure tegen haar aanwegend smaad. Tijdens het proces duiken walkie-talkie-opnames op... waarop de stem van Vos te horen is. Hij zegt dat hij de hoofdop niet heeft gehaald. De rechter vindt dat Maurik voldoende bewijs heeft en spreekt haar vrij. Over de prestaties van Vos doet de rechter geen uitspraken. Maar door alle media-aandacht heeft de publieke opinie zich tegen hem gekeerd. Ben jij toen daarna gevierd, in talkshows gevraagd... Uh, de gerehabiliteerde nummer één die op de Everest heeft gestaan? Nee. Kijk, ik meen dat het uitspraak van die rechtszaak was in 2001. En uh, ik kreeg dat in Nepal te horen. En dan ben je een hot item. Maar toen ik eenmaal terugkwam in Nederland... is dat natuurlijk van hot item alweer weggezakt. En toen is er niemand ingesprongen, geen uh, razende reporter... die zegt van, nou, ik wil nog wel eens een keer met die de Bos praten... wat hij ervan vindt. En natuurlijk heb ik... Uh, er zat mensen omheen gehad die zeiden... nee, jeetje man, je moet veel meer op die boeg van je schip gaan staan... en schrijven van hier is de zaak van de eerste Nederlandse Everest-beklimmer. Toen zeiden ze, je moet eens met een advocaat gaan praten... of je daar niet op een gegeven moment... kijk, Bart Vos heeft op een gegeven moment uh, volle zalen getrokken... omdat hij dan zogenaamd opeens de eerste Nederlander was. En toen zeiden ze van ja, als jij dat dan nou had gedaan... toen je die Everest had beklommen, had je gelijk die schuld af kunnen betalen. Weet je, puur uit geldelijk gewin bijvoorbeeld. Nou, zo zit ik niet in mekaar. Nee, zo zit ik gewoon in mekaar. Tegelijkertijd was het ja, toch ook wel een gevoel van, nou, zo is het goed. Bart is ontmaskerd en ik ben er maar één klaar. Dat is maar ten dele officieel erkend. De Nepalese Klimmersbond heeft Vos van de lijst succesvolle klimmers geschapt. Daar staat René nu als eerste Nederlander vermeld. Maar in Nederland geldt de NKBV, de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging, als het hoogste orgaan. En die hanteren als erecode... We geloven een klimmer op zijn woord. En hoe belangrijk is die erkenning van de Vereniging voor Bergsport? voor in Nederland? Nou, geen idee. Weet je, wat... Als je het heel sec bekijkt, dan zou je dus moeten zeggen van... er moet zo meteen in de encyclopies komen staan... René de Bos, eerste Nederlands everest -beklimmer. Dat staat nu ook op websites en overal. Maar dat moet zo de historie in, want zo is het. Jij gaat de boek in. Dat is een goede vraag. Weet ik dus niet. Als de NKBV wordt als hoogste orgaan in Nederland wordt uh, gezien, en die zeggen we blijven Bart Vos geloven, dan zal ik wel de tweede blijven. Het ging, het, ging, het ging pas echt weer oprakelen op de oppadbeurs. Misschien was dat wel in 97, waar Bart stond en me zo voor dom mensen uitmaakte, en toen dus de affaire Mariska Maurik. En toen dacht ik wel steeds vaker van: Jezus, wat is mij toch eigenlijk lange tijd een oor aangenaaid. En dat heeft mij wel op bepaalde momenten in, in, in uh, een soort van boosheid gebracht. Van ja, jeetje, het is toch God geklaagd dat mensen hem blijven geloven. En ik gewoon de eerste Nederlander ben. Weet je wat daar dan direct bij mij bij opkomt? Maar ik heb een heel gelukkig leven. Schat van een vrouw, schat van kinderen. Bart is gescheiden, hij heeft uh, wat minder leuk leven gehad. Hij kwam ook altijd wat triest over. Hij heeft altijd met het probleem geleefd. Moet je je voorstellen dat je dat dag in dag uit moet doen. Lijkt me niet leuk. En dat is het verhaal van René de Bos. Het is niet de lezing die hij jarenlang gaf voor een gehoor van bergliefhebbers. Niet het persbericht dat hij heeft verstuurd aan journalisten. Het is het verhaal wat je te horen krijgt als je met hem door de bergen loopt. Of naast hem zit in de kroeg. En dan nog alleen als je hem ernaar vraagt. Ja, Zoals ik het nu aan jou verteld heb, ik heb nog niet gehuild... Nee, het, ja, natuurlijk doet het iets met je. Maar ik ga nu zo een beetje op de klok kijken van... jongens, we moeten verder, want we moeten een show you. En ik ga zo op de fiets naar huis. Dan ga ik mijn rest van mijn spullen inpakken. En dan denk ik hier niet meer aan. De opnames voor dit verhaal vonden twee jaar geleden plaats. Bart Vos hebben we gebeld voor een reactie op dit verhaal. De woordenwisseling op de Opadbeurs op kan hij zich nog steeds niet herinneren. Ik kwam net een patiëntentekort. Ik had net niet genoeg pc papier in huis Ik was net te laat naar de toilet gegaan Ik had net geen lef genoeg voor een erekruis. Ik ben net niet zo geslaagd Hij is net niet zo geslaagd Ik had net niet genoeg, Pit. Hij heeft net niet genoeg, Pit. Ik mis net dat stuk ambitie. Hij mis net dat stuk ambitie. Het is dus net niet je dat. Het is dus net niet je dit. Ik zag net te laat die auto. Net voor mijn neus rijdt weg de trein.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 krijgt net niet zo de geest. Hij krijgt net niet zo de geest. Dus net niet je dat. Maar ook net niet je dit. Dit was een bijdrage van geluidskunstenaar Matwijn. Wijn. Dit is Plots, met wonderlijke, ware verhalen rond één thema. En vandaag is dat thema net niet... Rien Schouten is op zich een gelukkig mens. Maar hij denkt dat hij nog gelukkiger had kunnen zijn. Hij was zelfs een ander mens geweest... als hij op één cruciaal moment iets beter had opgelet. Act 2. Het schriftje, gemaakt door Tsitske Musche. Het bleek eigenlijk achteraf dat het heel belangrijk voor me was. Ik, kon, uh, tenminste, ik was kapot toen het er niet meer was. Dus dan, dan was het dus heel belangrijk... Nou, het was een heel nozel schriftje met een ringband um, aan vijf formaat. Het was iets dikker dan een schoolschrift, zeg maar, hè? Maar, maar met zo'n witte ringband eromheen. Een heel uh, onoogelijk schriftje eigenlijk. <laughs> en dat was mijn... Ja, dat, dat droeg ik gewoon altijd bij me, want uh, dat is het basiswerk dat, dat, dat ik nodig heb om verder te kunnen schrijven, zeg maar. Ik had gesprekken met mensen. Ik, eh, eh, de mensen zeiden van... oh, wil je dat weten? Dan moet je die hebben. En dan schreef ik die naam in dat schriftje. En, eh, of als... je zei, dat je moet je dat boek lezen. En dan schreef ik de titel van dat boek in dat schriftje. Of ze zeiden... dat boek dat kun je alleen daar en daar krijgen. In die bibliotheek. En dan schreef ik... het op uh, waar ik dat boek kon krijgen en in welke bibliotheek dat was. Telefoonnummers, adressen, uh, noem maar op. Die stonden allemaal in dat schriftje. Toen moest ik iemand opzoeken in Hastings in, in Engeland, een Italiaanse vriend. Toen dacht ik, mooi, dan ga ik daar in een hotelletje zitten... en dan ga ik daar aan mijn proefschrift werken. Dus ik had een hotelletje met zicht op zee, een eenvoudige bed and breakfast. En ik heb daar, de kerstdagen heb ik daar heerlijk op mijn kamer zitten schrijven. Met mijn laptopje hè? en zo nu dan tussendoor een wandelingetje langs over de boulevard. Uh, ja, voor mij is dat een, uh, de, het beste kerstfest dat je maar kunt hebben, zeg maar. <laughs> ja, echt een stap gezet. He? Met een vrucht ging ik terug naar huis. Met een vrucht in mijn koffer. Ja, toen kwam ik aan op Schiphol. En ik stond daar te wachten op de trein naar Utrecht. Met twee tassen naast me op het perron. Eén tas, wat grotere tas, met kleding en dat soort spullen. En een kleine tas met een laptop, een schriftje en wat paparazzen... Uh, die bij het onderzoek horen. Dat was druk. En de uh, trein kwam geloof ik nog met enige vertraging. Het was koud. Ik uh, stond daar niet prettig. Ik stond echt een beetje van het ene been op het andere. En uh, ja, ik keek wat om me heen. En tot op een gegeven moment naast me zag dat er nog maar één tas stond. Alleen de grote tas. Dus ik begon heen en weer te rennen over het perron. En rende die holtrap die, die af naar beneden in de hal. Ik pakte een telefoon beet. Ik draaide 1 en 2. En ik zei. Mijn schriftje, mijn schriftje. Oh, mijn schriftjes weer. Ja, ik, ik, ik wist niet waar ik het moest zoeken. Dus ik rende weer terug naar het perron. is Of hij daar misschien was. En weer naar beneden. En weer een, een telefoon kwam ik tegen. En weer 1 en 2 bellen. En ik, ik was gewoon echt. In paniek. Ik dacht, vertooi, dat zal me dan niet gebeuren. Al dat denkwerk, al die bronnen, dat kun je niet meer terughalen. Onvervangbaar. Ik was ziek. Ik had buikpijn, hoofdpijn, afwisselend. Heel gek. Ik had twee uur buikpijn, twee uur hoofdpijn, twee uur buikpijn, twee uur hoofdpijn. Toen ging maar het. Ik denk dat het wel een week geduurd heeft. Ja. Verder gaan was eigenlijk het enige wat uh, mogelijk was, maar door uh, een vriend van mij hij zei: Nee, dat, dat heeft geen zin, dat is ook niet, want dan word je dag in dag uit geconfronteerd met alles wat, uh, met het missen van datgene wat je al gedaan hebt, en uh, je krijgt de, de frustratie. Raak maar eens één een a 4tje kwijt als je een brief geschreven hebt. En uh... ik ben gestopt met de proefschrift. Ja. ja. Wie was ik geweest als ik het proefschrift had kunnen afmaken? Dan was ik iemand geweest die meer inhoudelijk werk deed. Die, dan was, ik, was dat onderzoek, doen, was mijn beroep geworden... opeens denken aan... aan uh, dat is een hele oude film, is dus over... een anarchist in Parijs. Die breekt juist de muren van zijn flat open. Die smijt zijn meubilair de straat op. Die wil denken, die wil, die wil uh, groeien. Die wil uh, zich bevrijden van zijn keurslijven. En dan zie je die, na die brave burgers in het flatje daarnaast... die, die, die uh, niks anders doen dan... Die gaan boodschappen doen en die eten, maar die groeien niet. <middels> niet dat brave huisje, boompje, beestje, maar groei. En dat, dat eh, kom je tegen als je onderzoek doet, schrijft. Althans, voor mij zit het daarin. Hè? En eh, dat word ik graag verder In een boze droom, een soap opera of een klucht, mail ons. plots@vbro.nl. Het thema waar we nu verhalen voor zoeken is knuffels. Dus heeft u een wonderlijk waar verhaal meegemaakt... met in de hoofdrol een knuffel? Mail ons uw verhaal. We gaan naar acte 3. Sommige mensen bereiken hun doelen net niet... omdat hun doelen gewoon niet haalbaar zijn... Of ze verwachten misschien gewoon te veel, want je kunt niet alles hebben, ja hier. Ja, precies. Maar een beetje geluk in de liefde, dat lijkt toch niet te veel gevraagd. Tenminste, dat dacht een oud collega van me, Eline. En ze had er ook wel reden toe. Want ze had een man van haar leven al gevonden toen ze 16 was. En het was wederzijds. Acte 3: samen. Ik had de droom, wij worden samen oud. Wij hebben samen zoveel meegemaakt. Wij kennen elkaar zo goed, dat kan niet meer stuk. De problemen die wij nu gaan krijgen, die kunnen we samen makkelijk oplossen. Want we hebben het hele programma al een keertje gehad. En dat is de vergissing. Ik denk dat je te veel voorbij gaat aan basisgevoelens bij jezelf. Die toen, hè, waar je toen niet gelukkig mee was, dat verandert niet. Omdat je als mens niet wezenlijk verandert. Eline en ik werkten samen bij de Omroep. Zij als redacteur, ik als verslaggever. Vreemd hoe je jarenlang tegenover iemand kan zitten, acht uur per dag... zonder dat je iemand echt leert kennen. Pas na twee jaar hoorde ik voor het eerst over haar levensverhaal. En pas toen ze met pensioen was, jaren later... durfde ik er voor het eerst met haar over te praten. Dit was in 1966. Ik was pas twintig... En dat was toen nog lang haar en slordig. En uh, hè, dat begon toen al. En uh, wij hadden ons voor deze gelegenheid wel heel keurig gemaakt. Zoals je op deze foto's ziet, had mijn man zijn haar heel kort geknipt. Ik was sowieso heel kort. Dit is hier op het stadhuis. Gaan we naar binnen. Ik weet nog dat we ook al een soort aanvaring hadden met z'n tweeën, omdat hij riep van je moet lachen voor de foto. En dat ik zei, hoezo moet ik lachen voor de foto? Wat een flauwekul, dat wil ik helemaal niet. Weet je wel, iedereen gespannen en nerveus. En het, eh, maar dat zie je dus ook. Ik lach dus bijna nergens. Ja, ja. Kijk, dit was achter in de auto. Had je dan het idee van dit is de ware? Dit is, ik heb hem gevonden, ik hoef niet meer verder te zoeken. Ja, dat dacht ik echt. Ja, dat, dat, dat herinner ik me nog wel. Dat ik wel dacht dat hij de ware liefde was. Ik wist wel zeker dat we dat met z'n tweeën verder zouden doen. Ja, dat stond wel vast. Waar werd je in eerste instantie verliefd op? uiterlijke dingen, denk ik toch wel. Ja, een, een leuke jongen om te zien, een lange blonde jongen. En uh, heel populair. En, uh, en, en wat ik ook leuk vond, waar wij woonden, was een groot dorp... En, ik was al heel erg beïnvloed door de Leidsepleinjeugd in Amsterdam... wat in die plaats toch een beetje vreemd was. Dus ik liep altijd al in het zwart en uh, samen met een vriendin. En hij kwam uit Rotterdam. En hij was ook een van de uitzonderingen met lang haar. Ik denk dat dat heel erg een rol speelde. Wat voor een idee had je dat toen? Had uh, je een toekomstbeeld? Nou, had. Ik had, ja, toekomstbeeld was eigenlijk helemaal niet zo, zo gunstig. Ik had er rare voorgevoelens bij dat het helemaal niet zo goed zou gaan. Maar ik was zo verliefd. Ik wilde dat toch per se. Dus het is heel tegenstrijdig. En ik heb dat toen weggeschoven. Even nadenken, we zijn in 66 getrouwd, dus officieel eind 71 gescheiden. Ja, we zijn precies vijf jaar getrouwd geweest. Ik miste uh, toch een soort diepgang. Ik zat altijd door te vragen en ik wilde altijd dingen weten, ook over hem. En dat ging hem gewoon veel te ver, daar had hij geen zin in. En zei hij, dat kan ik niet. En ik bleef dan altijd met een wat leeg gevoel zitten... In Amsterdam is het pas echt uh, fout gelopen. Want toen, uh, dat was zo'n situatie, we gingen heel veel uit naar het café dan. Nou ja, en naar feesten en met mensen. En uh, ja, dan ontmoet je dan iemand. En ik weet wel dat ik daar toen een beetje verliefd werd. En dat ik daar toen ben blijven slapen. En dat hij dat ook prima vond, maar achteraf gezien... Um, ja, is dat natuurlijk toch een beetje het begin van het einde. En hij deed dat ook wel zo af en toe. En, toen merkte ik zelf dat ik toch ook steeds meer behoefte kreeg om gewoon vrij te zijn. En uh, nou, ik, ik wilde niet meer. Ik had op een bepaald moment besloten, ik wil alleen. En toen hebben we afgesproken met z'n twee dat we vrienden zouden blijven. En dat is misschien wel de beste afspraak die we gemaakt hebben, want dat is uh, altijd zo geweest. We waren eigenlijk altijd mijn beste maatje geweest toen we eenmaal uit elkaar waren. In de jaren die volgen rond Eline een studie af. Ze krijgt een baan bij de VPRO waar ik haar later zal ontmoeten. Rob reist intussen de wereld rond als fotograaf, begint een restaurant en bouwt een boerderij in Limburg. In 1995 zijn ze 24 jaar gescheiden. Rob heeft in die tijd een paar lange relaties gehad, terwijl die van Eline stevast naar korte tijd strandde. Ik had inmiddels een huis in de Belmen en uh, daar moest van alles aan gebeuren. Dus toen zei hij, weet je wat, ik kom wel bij jou een beetje timmeren en opknappen en verven. En dat was zo gezellig. Ik vond het zo leuk. En dat was allemaal nog op afstand van elkaar... maar we gingen wel lekker weer stappen en gezellige dingen doen... en veel heftige discussies. Ik vond het altijd heerlijk. En uh, hij was heel geestig, heel aterem. En er uh, waren ook wel veel grappen die ik al kende, maar dat maakte niet uit. En toen zei hij, uh, nou ja, ik heb het hier wel weer gezien, ik ga weer terug... En toen dacht ik: Ja, maar natuurlijk helemaal niet. Ik zei: Nou, ja, ik wilde het eigenlijk gewoon wel weer proberen. Kijken of we niet toch samen uh, oud zouden kunnen worden. Dat was het idee. De tweede keer was dus. Uh, even denken in uh, 2000. Dus dat was uh, 34 jaar later. Dus ik was. Uh, hoe oud was ik? Uh, 55. Op de nieuwe trouwfoto's uit 2000 zien Rob en Eline er trots uit, bijna verbaasd gelukkig. Als je naar die foto's kijkt, dan zie je toch wel vrolijke foto's. Het is wel lachen. Het is wel van, wat doen we hier? Ze spreken af dat Eline door de week in Amsterdam slaapt, dicht bij haar werk. In de weekenden zien ze elkaar in Limburg. De eerste jaren was wel heel gezellig. Hij kookte altijd, hij deed de huishouden, wat ik ook heerlijk vond. Wat hij vroeger bijvoorbeeld ook niet deed, dat was al een enorme verbetering. Dus dat ging eigenlijk wel heel goed. En toen, toen gaandeweg merkte ik aan mezelf dat, ik, dat er toch weer een soort onvrede kwam. En ja, ik wilde op reis, ik wilde dingen doen die hij niet wilde. En dan kreeg ik steeds meer zorgen, kreeg aanvaringen. En toen, na een half jaar of zo, toch wel gedoe. En dan moet je je voorstellen, dan zit ik dus de helft van de week in Amsterdam... en de andere helft in Limburg. Amsterdam is dan, ga je ervaren, als een soort bevrijding van de relatie. En ik werd dus prompt verliefd op ook een oude liefde, moet ik wel zeggen... En daarna werd het dus heel verdrietig, want hij vond dat natuurlijk vreselijk. Uh, dus dat was uh, in de auto op een neerreis. Ik geloof dat ik twee jaar lang in de auto gehaald heb. Van Amsterdam naar Limburg en weer terug. En niet weten wat ik moest doen. En enorme wanhoop. Tot, totdat hij ziek werd. En uh, nou ja, goed. Hij had kanker. En toen was het klaar. Toen ben ik gebleven. Dat, dat duurde dus nog vijftien uh, maanden of zo... En toen is hij overleden. Ja. Je wilt uit elkaar, dat kan niet. En dan overlijdt iemand. Het is bijna het gevoel van... Uh, alsof je het gewenst hebt, wat natuurlijk niet echt zo is. Maar uh, ja, je denkt wel eens, God, als die er niet zou zijn... zou het wel een stuk makkelijker zijn. En ik ben natuurlijk bij hem gebleven, waar ik achteraf heel blij om ben. En dan toch heb ik achteraf het gevoel dat ik hem tekort gedaan heb... Ik heb voor hem gezorgd, ik was er altijd. Dus dat is rationeel gezien was dat wel zo, maar emotioneel was ik er niet 100% bij. En ik heb altijd dat beeld dat hij daar op bed zat. Hij heeft hem ook nog heel leuk gehad hoor, de laatste jaar. Maar uh, op het eind was het natuurlijk helemaal niet meer leuk. En zie ik hem daar in bed zitten met dat hele smalle kopje en dat helemaal, ja, ja, alleen, echt heel erg alleen... Wat ik zeker weet is dat ik van hem hield. Wat ik zeker weet is dat ik het heel graag wilde. En dat hij ook van mij hield en het heel graag wilde. Ja, dan denk je toch, dan heeft het alles in zich om te kunnen slagen. Na de dood van Rob blijft Eline in Limburg wonen. In het huis dat Rob had verbouwd. Tegenwoordig ben ik natuurlijk veel thuis. En alles ademt zijn smaak. Zijn, uh, ik heb het nu langzaam het huis tot mijn huis Gemaakt, maar blijft toch wel dat het uh, alles van hem daar is en dat hij daar gewoon is in mijn beleving. En ik dan steeds weer denk aan de onbereikbaarheid en de eenzaamheid. En het was natuurlijk op het eind ook vooral zijn eenzaamheid, hè? ook die van mij, dat je elkaar niet kan bereiken. Dat is dus iets wat niet verandert. Hoe verklaar je voor jezelf dat je. Als je, je eigenlijk eenzaam voelde en dat je elkaar niet helemaal kon, kon bereiken. Dat je bijna een leven lang om elkaar heen blijft cirkelen. Het is iemand met wie je je ouders gedeeld hebt. Met wie je een deel van je jeugd zelfs gedeeld hebt. Hè? En we hebben ontzettend veel plezier gehad samen. En de relaties die ik gehad heb in die tussentijd. waren in die periode van 30 jaar. dat waren eigenlijk ook nauwelijks echte relaties. Ik heb één keer vrij intensief. negen maanden met iemand ook gewoond. En uh, dat liep ook niet goed af. Nee, ik denk dat dat iets in mij is. Dat ik die, die intimiteit op de een of andere manier... die je waarschijnlijk toch nodig hebt om het samen goed te hebben... dat ik die nooit bereikt heb met een met jongen. Het heeft natuurlijk iets naïefs om twee keer met dezelfde man te trouwen... en twee keer dezelfde fout te maken. En toch snap ik het wel. Ik vind het wel mooi dat ze haar gevoel heeft gevolgd tegen beter weten in... En nog heeft Eline de hoop niet opgegeven dat ze Rob kan bereiken. Zelfs nu hij niet meer leeft. Hij is gecremeerd en zijn urn is ergens in een muur bijgezet. En daar is nog een plek. En ik heb vanaf het begin gezegd, daar wil ik bij. Met mijn as daar bij zijn urn. Ja, dat is samen. Ja, geen twijfel. It's twice as hard. Two people moving further and further away from each other. We're just two people moving. van de privacy heb ik de namen van de hoofdpersonen... in het verhaal dat u net hoorde veranderd. Je luistert nog steeds naar plots met wonderlijke verhalen rond één thema. Ja, vannacht is dat thema net niet. Sommige mensen slagen erin om een leven lang dezelfde droom te koesteren. Ja, met een grenzeloos optimisme <lacht> blijven ze wachten op de grote doorbraak. Ja, en intussen, ja, hier tikt de tijd door, die tikt weg... Luister naar het verhaal van Joop Hogendoorn. Het is gemaakt door Maartje Duin en Stef Visjager, Akte 4 Canari. niet zijn. En dan komt het bij degene die eigenlijk de jury die moet beslissen. Daar zitten eigenlijk twee padvinders... Die kijkingen je, kijken met een paar drove ogen aan, net als je zegt, wat moet je hier? He? Die uitdrukking: ik ga zingen. Dan zei ik, ga niet maar pensioen, ponjon. Waarom bent u nou doorgebroken? Omdat ik mijn gezicht niet mee heb, of mijn gestalten niet mee heb, of wat dan ook, misschien heb ik die uitstraling niet. Ik kan misschien zo'n mijn omhoog moeten doen. En dan moet ik gaan zingen. En u hoopt nog steeds? Ja. Ik, ik, ik ben nu al maar 86 jaar. Ik zing ik nog eens een kanar <tie> Ik heb nog één kans. Ik zing bij met mijn kleinzoon in Oostenrijk. Dat wordt een, een, een drukke braanhoofd. En als het dan niet gebeurt, dan ga ik als een, als een vlammetje ik gewoon uit. En dan zing ik alleen nog in de kamer voor mijn vrouw. O oh Marie, O oh Marie, vele nachten heb ik op jou gewacht. O oh, door mijn gelief, vele zuchten heb ik om jou geslaagd. O oh Marie, O oh Marie, alleen de glir van jou maakt ik lúklijker Marie, Plots wordt gemaakt door... Katinka Beer, Chris Baiema, Maartje Duin, Bente Hamel... Esma Linneman, Chitske Musche, Jennifer Petterson. Laura Stek, Jair Stijn, Stef Visjager, Sharon de Vries... en Joost Wilgenhoff. Plots komt tot stand met steun van het Mediafonds. We vroegen het al eerder. Heeft u een bijzonder persoonlijk verhaal over knuffels te vertellen? Beren, poppen... Maakt ons niet uit, stuur het ons op naar plots.vpro.nl. De mooiste verhalen maken kans om binnenkort bij ons in de uitzending te komen. En als u deze uitzending net niet geslaagd vond, of Toch juist wel. wel... Nou, in ieder geval, uw reacties horen ze graag, zeer graag zelfs. Surf daarvoor naar onze website www.vpro.nl plots. Kunt u gelijk lid worden van de Plots-podcast. Zo dadelijk, Bureau Buitenland met Pieter van der Wielen. Volgende week op deze tijd bizarre verhalen in Instituut Itzerda. En volgende maand een hele bijzondere plots... met alle bonusmateriaal en extra actes. Voorlopige titel, Plotsporie. Zet het vast in uw agenda. Zondag 24 april, dat is Eerste Paasdag. Bedankt voor het luisteren. Ik dreamt of succes. Ik zou beste Ik zou mijn mensen hasn't happened yet. It hasn't happened. Yes, there are nods in my direction. Clap of hands. A knowing smile. But still. I'm scared again. I'm scared again. I'm scared again. I'm scared again foot slipped, pebbles fall, and so did I, almost. I'm high on Yosemite, the big gray wall. Fear of falling. Where to put my foot next? is failure. I'm afraid I'm gonna fall. We one of them I whispered in the air. get to the front of the line, but you have to ignore the looks, and yet I'm waiting for that feeling of contentment, that ease at night when you put your head down and the rhythm slow to sleep. My head sways, and eyes start awake. I'm there, not halfway between sleep and death, but looking into, eyes wide open, trying to remember What I might have done, should have done. At my age, I need serenity. I need peace. It hasn't happened.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 Van alle kanten. Stam.nl, goedemiddag. Dit is Radio 1.